Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is alweer druk bij Buckingham Palace. Het is daar een uurtje vroeger dan hier... maar mensen gaan voor hun werk of tijdens een rondje hardlopen... even langs het paleis in Londen om bloemen te leggen... of een kaarsje aan te steken voor Queen Elizabeth. Deze meiden uit Australië zijn er ook, ziet Sky News. Ze heeft haar hele leven aan ons gediend, dus ik denk dat veel mensen zouden bereid zijn dat te En we hadden het over hoe hoog de Queen was door veel in Australië. Wat over King Charles? Ik denk dat Kate en William een jongere, generatie. Ja. Maar ja, ik denk dat we gewoon moeten zien. Grote evenementen zoals sportwedstrijden zijn voorlopig afgelast. Het land is tien dagen in rouw. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart van de Queen is. Een blauw-gele pakken zit er vandaag niet in. Een deel van het NS-personeel staakt omdat ze meer geld willen en minder werkdruk. Volgens het spoorbedrijf ontregelt dat het treinverkeer zo... dat ze hebben besloten vrijwel niet te laten rijden. Alleen Schiphol is te bereiken via Utrecht Centraal en Amsterdam Zuid. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Sommige kinderen moeten daardoor zonder ontbijt of lunch naar school. Een basisschool in Eindhoven ziet het de laatste tijd vaker gebeuren. Kinderen die, uh, waarbij het opvalt dat ze vaker hun brood niet bij hebben of hun fruithapje niet bij hebben. Kinderen die je iets hoort zeggen over uh, ik heb maar twee boterhammen gesmeerd, want de voedselbank komt pas morgen weer. Of ja, dat soort signalen kregen we. En uh, nou, dat vonden wij natuurlijk heel zorgelijk. De basisschool heeft daarom de boterhammenbar bedacht. Kinderen die thuis geen ontbijt hebben, kunnen s ochtends vroeg op school hun boterhammen smeren. Volgens de directeur maken minstens twee Leerlingen er al gebruik van. Het weer nog nu bijna overal droog en af en toe zon, maar vanmiddag zijn er weer pittige buien met mogelijk ook onweer. Het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersabding. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat file tussen naar de vesting en muiden 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Z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 Paalante Maria 1, 2, 3, een pasito paal trap me, he can never seem to look me in the eyes. Antwoord 106.9 FM Sometimes I think what the f-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 Oh, yeah. ik moet gaan naar Goya Ik ben of in Want ik weet niet wat je doet, nee Jij blijft vragen naar mijn bankpas en reizen er rond het als een atlas en Vragen wat ik ga doen Ah oh, yeah En ik shoef, kijk wat je met me doet Dit, dit kan niet verder van mijn hart is echt genoeg Ik wil liever altijd hoe oh, yeah.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 Vanacht, de haven is verlaten. To know the sky.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 Ik quando tu me de saint thou my entra onde cias <é> <risos> <a ver. risos> inspiração inspiração eu sei que eu vou. ZFM.